Volgens Ebadi pakten medewerkers van de Iraanse inlichtingendienst haar zus op in het huis dat ze met z'n tweeën delen. Zelf zit de mensenrechtenactivist in Londen. Volgens Shirin Ebadi heeft haar zus Nushin niets te maken met haar inzet voor de mensenrechten... en heeft hij nooit deelgenomen aan anti-regeringsprotesten. Ze hebben haar alleen opgesloten om mij te intimideren, zegt Shirin Ebadi, die in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De afgelopen dagen werden meer prominente Iraniërs opgepakt. In de nasleep van de betogingen, waarbij zeker acht mensen om het leven kwamen, werden in Teheran elf vooraanstaande oppositieleden gearresteerd. Twee Belgische militairen zijn geschorst wegens wangedrag. Tegen de twee loopt een strafrechtelijk onderzoek... omdat ze jongere soldaten bij wijze van ontgroening... enkele maanden hebben gepest en geslagen. En dat leidde ertoe dat de slachtoffers besloten om het leger te verlaten. Het wangedrag van de twee paracommando's kwam aan het licht... tijdens het laatste gesprek met de legerleiding. Volgens de Vlaamse krant De Morgen... komen agressieve ontgroeningspraktijken vaker voor in het Belgische leger. Van de 800 militairen... Die die vorig jaar voortijdig vertrokken, zou een derde dat hebben gedaan wegens ongepast gedrag van het kader. Een paar maanden na de introductie zijn er in Nederland ruim 60.000 e-boeken verkocht. Dat zijn digitale boeken die onder meer kunnen worden gelezen met een e-reader. En daar zijn er dit jaar ruim 12.000 van verkocht. Vooral veertigers en vijftigers stappen over op het elektronische boek. De aanbieders zijn tevreden over de verkoopcijfers, maar zij verwachten dat het e-boek volgend jaar helemaal een vlucht neemt. Overigens is het papieren boek nog altijd het populairst. Daar werden er dit jaar 50 miljoen van verkocht. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er wat sneeuw vallen. In het zuiden regent het. Middagtemperatuur tussen 1 en 4 graden. Dit was het.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 But never again. And everything's a change And farther worse. see But we are the underground And I'm figuring what a mess we're in Hard to know when to begin If I could sleep The secret ties of earth the man has made And now every mother can choose a color I a job that's my nature's way Well, that's what they said yesterday There's nothing left to do but my brain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 But we out left on the ground. Now is no sound. If we hold it by the ground, it's now a virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad. so Happy man. Oh yeah, I know. Yeah. Take Zondag in Kennemerland. En je hoorde Jamie Cullum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 Boys, jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen, tippen aan wat wij doen. Jawel, we're on stage, boys. Jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen, tippen aan wat wij doen. Ik hoop vreed dat je weet, niet alleen voor de feest, succes verzekerd. Zo okay, je maar in. om het recht, om het erg, om het vet, om het capro, ook alles wat ik maak, want ik ben van vandaag. Erbij en ik geef geen vocht, ben een rapper. Je weet zelf ook dat ik Rob Wil wilde zaal zien bouncen. Want de lounzen zijn weer bezig, we maken een feestje. Alles is gek, maar het kan nog een hotter, Ben een lyrikale rijmende. Echt een berokker, Zit op maar kan nog een hoger. de camera, interview, rode loper, De top is het doel. Ik zet nu koers. Mensen haten, want zijn we jeloos. En wat wij doen en wat ze spitten. Want ze weten zelf ook dat ze niet kunnen tippen. Ja, we hebben nog steeds boys. Jullie kunnen niet tippen en wat wij doen. Jullie kunnen niet dippen naar wat pijden. naar wat Oh, uh, is de show al begonnen? Oh, uh, moet ik om de rokken? Oké. Okay.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 Laat me even denken van so nee, die kan niet tippen aan de beste, nee, je kan niet tippen aan de beste. Ja, we onsteig, boys, niet naar wat wij doen.